Operatie Tic-Tac, een hoorspel van Dieter Kuhn, vertaald door Nina Bergsma. Zeg eens even, Newman. Moet je nou met alle zo wel vliegen? Er kan immers niets gebeuren, Senator Clark. De woestijn is hier zo vlak als een spiegel. En daarbij is het toch een aardig gezicht. Zo'n sluier van zand achter je aan. Geef je een soort bruiloftsgevoel. Ja, nou, ik ben anders niet van plannen met deze woestijn te de trouwen, Newman. Trek het toestel alsjeblieft een beetje op. Het ja, spijt me, maar dat zal niet gaan. We moeten beneden de radargrens van de burgerluchtbewaking blijven. Die hoeven we tenslotte niet te weten. Ja, ja, ja. Maar wat moet dat dan weer betekenen? Dat hij ons in de gaten had. Daarom vloog hij zo raak links over. Als teken dat hij ons had gezien. Ja, maar dat is zeker nog geen reden om de wieken van onze helikopter af te maaien. Ach, dat moet je ze zwaar niet nemen. Als een straaljagerpiloot een woestijn onder zich heeft, dan krijgt hij het gewoon te pakken. Dan wordt hij overmoedig. Ja. Je geeft er zelf toe dat ze de zaak hier spannender maken dan nodig is. Maar dat doen we even van berichten. Daar Daargins moeten we zijn, senator. Ja. Oh. Lijkt wel uh, of de olie wordt geboord. Die indruk moet het ook juist maken. En die, uh, die, uh, die paar barakken. Zeg, wordt daarin nou gewerkt aan het Project T? Nee, nee, nee, nee, nee. Die staan er alleen maar voor de camouflage. Het eigenlijke werkterrein ligt onder de grond. Maar aan het eind van de toegangsweg moet er toch iets te zien zijn. Onze speciale vrienden kunnen tenslotte vanaf hun spionagesatellieten ieder, ieder hoopje, zou ik gaan zeggen, fotograferen. Zo. En, en nu gaan we landen. Ja. Dat je daar maar niet te veel zand opstuift. In dat gebouwtje daar worden we opgewacht, senator. Daar stappen we uit. Sam Creighton, steunpilaar van ons onderzoekteam. U bent dus uit Washington overgekomen om te zien waar al die kostbare miljarden zijn gebleven. Inderdaad. En ik hoop wel dat ik hier althans duidelijke informatie zal kunnen krijgen over de manier waarop dat geld wordt besteed. Hmm. Het is tot het nooit voorgekomen dat er zulke bedragen geïnvesteerd zijn in de projecten van het Defensiecomité nauwelijks iets nietwaar? Als uw begrotingsdeskundige de financiële verschuiving niet had ontdekt, dan zou u er helemaal niks van weten. Ons project zit onder de strikste geheimhouding. Ja, ja. Een nieuw verdedigingsysteem? zou je dus zeggen, een mechanisme dat ons onvoorstelbare mogelijkheden kan verschaffen. Nou, hier lift. Houd u voor, alsjeblieft. Nog iets nieuws, Sam? Ja, zou ik denken. Het is daar ginder aangeland. De geluidsoverdracht werkt. En dat zeg je nu pas. Is het heus daar gins? Ja, het is heus een feit. Ons konijntje is aan Ginse zijde. zojuist over een konijntje. He? Wordt het hier gefokt? Nee, senator. Daarvoor groeien hier in de buurt niet genoeg paardenbloemen. Oh, ja. Dus het was een, een code-woord? Ook geen code -woord. Het gaat om een echte witharige langhoor. Ja, wat heeft dat dan te betekenen dat het daar zin in zijde is aangeland? Hebt u het naar de andere wereld geholpen? Hebt u het naar de maan gestuurd? Of hebt u het gebraaid voor u Nee. We hebben He? het in elk geval naar een soort schimmerijk overgebracht. Hopen we tenminste. En dan die gang. Het is een uitgebreid complex, senator. Dat zijn maar geen mensen. Behalve die wachtpost daarboven heb ik nog niemand gezien. Ter wille van de geheimhouding en de rationalisering werken wij zoveel mogelijk met cybernetische systemen. Die kletsen niet zoveel. Dat tijdperk daar doet me anders meer denken aan een menselijk systeem. Dat is zo, ja. En als u hier binnen soms even een kijkje wilt nemen, senator, het is het de moeite waard. Ja. Dit is Jane. Knappe verschijning, weet u niet? En hoe? We hebben haar uit een tijdschrift mannen geknipt. Een beetje geïncarneerd. En daar hebben we eigenlijk nog geen spijt van gehad, was jij Dormie? Nou nee, dat kan ik niet beweren. Nee. <laughs> hoe lang moeten we hier eigenlijk nog lopen? Daarachteraan hebben we nog twee van die charmante modellen. Dan een paar formaliteiten voor uw identificatie. En we zijn zover. Ja. Dit dan Dido, onze tweede senator. U weet toch dat reactoren volgens hun naam meestal van het vrouwelijke geslacht zijn? En deze is al bijzonder vrouwelijk. Niet waar, Dido? <laughs> Ze broed neutronen uit en daar kunnen we haar beter niet bij storen. Nu ben ik toch wel erg benieuwd, Sam. Als het nou heus gelukt zou zijn het konijntje Je over te brengen... Uh, Peggy, hier is onze hoge bezoeker, senator Clark van het Defensiecomité, ja. Ik ben direct tot uw beschikking, senator. Eerst even het geluid wat duidelijk duidelijker zien te krijgen. Zo is het al beter, niet? Als we maar nou wisten waar het bos ergens is en in welke tijd? Tja. Als daar een kalender aan een van de bomen hing, dan konden we ons konijntje opdragen om naar de datum te kijken. Ja. Maar nu kunnen we het beter even met rust laten. De transmissie heeft het arme beest wel aangebakt. Ik zal het geluid wat zachter zetten. Zo. Nu kan ik u behoorlijk begroeten, Senator Clark. Philips is mijn naam. Peggy Philips door het Pentagon hierheen gedirigeerd. Ja, vertelt u mij eens eventjes. Hebben we elkaar niet eens eerder gezien? Zo mogelijk u vaak iets met de luchtmacht te doen gehad? Ja, ja, dat wel. Maar ik heb toch zo'n idee dat ik die ergens anders van ken. Misschien hebt u mij bij het vissen gezien. Ergens in het mooie Pennsylvania. Vangt u vooral, En hoe? Maar niet met de hengel. Met de schepnet. Ah, daar, daar heb je direct een aanknopingspunt met het net en niet met de hengel. Ja, <lacht> ja, ja. Maar dat hij dan nou meteen naar Pennsylvania kwam, dat vind ik niet slecht. We waren immers voorbereid op uw komst. Ja, ja, ja, hm. ja, ja. Gaat u nog wel eens vissen in Pennsylvania? Ja, ja. Ik stam oorspronkelijk uit die streek, Bradleyman. Troutwater, Stony Creek, enzovoort. Yeah. <laughs> yeah. Ja, maar op een ogenblik interesseer ik me eigenlijk meer voor konijnen. Uw collega's wilden niet voor loslaten. Verklaart u me dan als tenminste wat dit allemaal te betekenen heeft? Het konijntje is Achinse zijde. Ik hoop toch niet dat we hier spiritistische seances financieren? Hè? Daarvoor zouden we deze ondergrondse installaties niet nodig hebben. Het gaat hier allemaal strikt wetenschappelijk. U hoeft maar om u heen te zien, naar al die apparaten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Zeg, wat is dat uh, voor een tunnel? Dat is het eigenlijk centrum. Daar zijn al onze onderzoekingen op gericht. Ja. Uh, aardig lang, lijkt me. Hè? Je kunt niet eens het eind zien. Ja, dat komt natuurlijk door die kleurige lichtreflexen van het metaal. Maar hij is inderdaad nogal lang. Roepen er eens iets in, Sam. Ja, goed. Hallo? Hallo? Hallo? In het kort kan ik het zo zeggen, senator door deze tunnel brengen we transmissies in de tijd tot stand. Tenminste, dat schijnt ons juist voor de eerste maal gelukt te zijn, voorlopig alleen nog met een konijntje. Een historisch moment. En u kunt zeggen, ik heb het meegemaakt. Het is gebleken dat we via deze tijdtunnel levende wezens naar het verleden kunnen terugvoeren. Hoezo? Nou, welk verleden. Ja, wat dat betreft tasten we helaas zelf nog volkomen in het duister. Misschien kunnen we door de geluiden nog iets wijzer worden. Zet eens wat harder, Peggy. Ja, was ik juist van plan. Ja. Ik, ik, ik hoor alleen maar geluiden van de natuur. En ze waren vliegtuig? vliegtuigkoker. Of je hoorde een, een, een klok. Daar! Een straalmotor. Nee, toch niet. Nee, dat was alleen een windvlaag. Oh. En wat gebeurt er dan met dat koen, hè? Dat zullen we zo meteen terughalen. Waar nou, dat dan? Wij hebben dit proefdiertje een paar speciale gordels omgedaan. Met een microfoon, een microzendertje, een apparaat voor controle van de hartslag... en wat het voornaamste is, een systeem dat in verbinding staat met ons krachtveld hier. Zonder dat zou de transmissie in de tijd niet mogelijk zijn. Jawel, maar hoe is het helemaal mogelijk bedoeling? Ik bedoel technisch gesproken. Het aparte fonds voor dit onderzoek is op een bijzonder slimme manier aan het licht gebracht, senator Clark... En nu komt u hier gaan of het geld ook op een verantwoorde manier wordt besteed. Nu, uh, we hopen dat u daarvan overtuigd zult zijn als u onze installaties en ons werk hebt gezien. Maar verder mogen we u helaas geen technische verklaringen geven. Als lid van het Defensiecomité zult u daar ongetwijfeld begrip voor hebben. Senator, u bent in elk geval getuige van de manier waarop wij te werk gaan. Ja, wij Wij mensen uit Pennsylvania, wij zijn tamelijk nuchter, begrijp je wel. Misschien juist omdat bij ons in het verleden wel eens gesproken heeft. En deze geluiden bewijzen mij hoeveelang verder moet niets. Die kun je voor iedere band laten horen. Zo'n kloppend hart, wat geruis van bladeren en gekwinkeleer van vogels. Dat is nog een radicaal wat u daar zegt. Vindt u zelf ook niet? Och, misschien kan het een aansporing zijn om mij des te over Wat is dat? Een van de dieren. Haal het terug. Ik ben ik al lang mee bezig. Blijf dat bezig, toch? En dat als een gek heen en weer. het voor u toch zelf ook. Hoe moet ik je dan te pakken krijgen? En we doen het dus voor de eerste keer. Coördinator 4. Daar. Daar komt iets. Kalm aan maar. We krijgen het wel. Als jullie maar niet telkens er tussendoor schreeuwen. Ja, daar is het. Alsjeblieft. Tempel. Ja. ja. Kom maar. Kom maar. Niet warm zijn. Dat is een braaf beestje hoor. Kijk eens even ja. Tony, alles netjes mee teruggebracht. Microzender, microfoon, hartapparaat. Zo, en maak nou maar eens je opwachting bij onze hoge gast hier. Wilt u nou beweren dat u dit konijn uit het verleden hebt weggehaald of liever hebt teruggehaald? Ja, u bent er toch zelf getuige van geweest? Ik inderdaad ben ergens getuige van, maar wijs maar waarvan, dat is dan weer de vraag. Kijk eens hier, ik vind er liever geen doekjes om... Daarvoor sta ik helemaal bekend, bij het congres en in mijn praktijk. maar ik vind dat deze hele geschiedenis veel weg heet van een, van een doodgewone goocheltruc. Belees nu nog maar eens dat het niet zo is. Dus u gelooft in alle ernst dat we dit konijnengevecht speciaal voor u geansigneerd hebben? Moet jij eens naar goed naar me luisteren, jongen. Ik loop al te lang mee om niet te weten dat het bezoek van een civiele vertegenwoordiger niet altijd even welkom is bij het researchwerk. Men wilde er nog geen potten kijken, als eerder zaak in Kallen en Kruik is. En daarom wordt deze tunnel misschien wat heel andere doeleinden gebruikt. Wordt het er, oh, oh, magnetische velden onderzocht of laserexperimenten gedaan, weet ik veel. Goed, toegegeven. Bij die plotselinge strijdkreten ben ik eventjes geschrokken. Maar die kreten en dat geworstelige ritsel, dat kan gewoon net als alle andere geluiden van een band worden afgedraaid. Dat geeft voor mij geen enkel technisch probleem. En het terughalen van het konijntje dan? Ja, daar is misschien alleen maar een luik voor nodig dat het op het juiste moment openklapt. Maar, maar u hebt toch gezien hoe het door de tijdtunnel aankwam zweven? Weet ik dan misschien welke installaties erachterin zijn aangebracht? Goed! Als u denkt dat wij trucs gebruiken, komt u dan maar mee. Wilt u mij maar volgen om uzelf te overtuigen? Dan hebben we immers nog niets kunnen wegruimen? Ik doe vooral geen moeite. Maar u zult toch zeker willen nagaan of hier ergens zo'n mysterieus luik is verborgen. We geven u de gelegenheid om dat te doen, dus komt u alstublieft! Komt u dan toch! U hoeft hier eens op te winden, ben jij gek? Ik raap niet in dat ding. En u hoeft niet bang te zijn, senator. U zult heus niet plotseling bij de oude Egyptenaren terechtkomen. Trouwens, daarom zou u eerst die gordelen moeten krijgen. En bovendien ben ik er toch bij? Dus komt u maar rustig. Ik heb dan net al gezegd, meen ik, dat handige technici in staat zijn... om alle mogelijke dingen te demonstreren of te verhelen. Althans, wanneer ze met, met leken te doen hebben. Nou, ja, zegt u dan alstublieft hoe we u wel kunnen overtuigen. Ja. Ja. En Vraagt u ons iets waarop we niet zijn voorbereid? Ja, maar ik zou zeggen dat we eerst maar even moeten pauzeren. Mag ik u op mijn kantoor ja. uitnodigen voor een kleine hartversterking, senaat Dan kunnen we dan meteen alles bespreken. Oké. Oh, ja. uh, gaan jullie ook mee? Nee. Liever niet. Nee. En uh, jij, Peggy? Ik moet de instrumenten controleren. Ik heb een, een gezonde dosis scepticis geërfd. Dat is nog van mijn grootmoederskant. En al die ingewikkelde apparaten die kunnen me niet zo gauw om de tuin leiden. Senator. Ja. Dan moet ik er dit bij zeggen, ik weet het. Die hele geschiedenis met transmissie naar het verleden... ...mijn principeel tegenstaat. Het idee, het idee dat, dat een mens naar het verleden zou worden teruggevoerd... en daar zou kunnen praten en handelen, zoals nu... denk je dat nou eens even in? Ik laat mij bijvoorbeeld een kleine honderd jaar terugbrengen... en ik vermoord mijn grootvader nog voor zijn huwelijk. Hm? Wat dan? Dan zou mijn vader niet geboren zijn... en ik was helemaal niet op de wereld gekomen. En, en toch zou ik dat weer lopen straffen, want ik ben er nog eenmaal. Daar ja. valt niet aan te tornen, Maar daarna zou ik er zelf voor zorgen dat ik er niet ben... Ja, ik weet niet hoe je dat uh, filosofisch gezien noemt, maar, maar het mag eenvoudig niet in de praktijk worden. Nee, maar u moet ook niet direct aannemen dat wij onze grootvaders in hun jonge jaren zo graag omzeep willen brengen. Ja, goed, allemaal tot je dienst, allemaal tot je dienst. Goed, we hoeven ook niet te nemen. Speciaal een, een familievoorbeeld te nemen. Neem nou een of andere historisch feit, en wordt de zaak nog wel gekker. Stel nou bijvoorbeeld, uh, iemand wordt naar het verleden getransporteerd... en zorgt dat de moeder van Edison met een andere man trouwens. Stel je dat nou eens even voor. Ja. Nee, maar... Goed, dat was onze grote uitvinder nooit geboren. de gloeilamp en de fonograaf waren nooit uitgevonden. Zo'n zo voorbeeld moet je toch te denken geven, ja, man. Ik denk alleen dat de gloeilamp en de fonograaf intussen toch wel waren uitgevonden. Daar ben ik zelfs van overtuigd. Zoiets is het alleen maar een, een kwestie van tijd. Nou goed, goed, goed. Nou goed wat, die, wat, die, wat die technische uitvindingen betreft, geef ik je dan gelijk. Als we nou de politiek eens nemen, de politiek, niet? De politieke historie, die speelt zich dan enerzijds af. Zoals het in alle schoolboeken staat beschreven. Maar daarnaast geeft iemand zich in het verleden en haalt alle feiten overhoop. Een voorbeeld, een voorbeeld. Uh, de Duitse keizer, die Wilhelm, waar? Wordt met een paar politici vergiftigd. Nog voor ze de Eerste Wereldoorlog kunnen ontketenen <tieft> En de even yes. Ja, even. Hallo, Creighton hier. Wat? Ach, vertel me nou geen onzin. Maar, maar, maar jullie zijn krankzinnig. Haal hem direct terug. Deze van hand? Newman heeft zich laten overbrengen. Als hij zich helemaal iets in zijn kop heeft gezet. Verdorie. Dat kun je ons horen, uw man. Eh, eh, jazeker, senator. Ik heb een klein luidsprekertje aan mijn rechteroor zitten. U komt zo bij me naar binnen. Maar spaar maar je grapjes alsjeblieft. Ja, ja, al oh, goed. Maar die truc waarvan u ons verdacht, senator. Nu kunnen we toch bewijzen dat het niet zo is. Luister even, Tony. Hangt je microfoon wel vrij. Het klinkt hier alsof er een deken over de microfoon hangt. Oh, oh, ja. Sorry, hij was een beetje verschoven. Zo beter? Veel beter, dank je. Het is hier opvallend rustig en idyllisch. Valt me eigenlijk een beetje tegen. Ik had gedacht dat de natuur of de tijd of weet ik wat... toch wel iets toepasselijks had kunnen bedenken om dit moment te vieren. Ten slotte ben ik de eerste man die naar het verleden is getransporteerd. Dat is toch minstens zo opwindend als de eerste man op de maan of op Mars. Maar alles ziet er akelig normaal uit. Ik heb hoogstens het gevoel of ik een parachutist ben... die per ongeluk in een bos terecht is gekomen. Dat parachutistengevoel zal wel door die gordels komen. Z die zitten toch hoop ik nog wel goed vast. Uh, ja, alles oké, okay, hoor. Hé, oh, ja. hey, hoorden jullie dat? Een ja, ja. stoomlocomotief moet op zoiets. Maar dan moet een vogel historisch leidt me. Ik uh, zal de microfoon eens in die richting houden. Ja. Misschien totdat hij nog eens... Dat je het fruit nog eens hoort. Oh, bedankt. Zeg gewoon, hoe, hoe oud zou dat exemplaar zijn? Wat schatten jullie? Dat klinkt zo'n beetje als een. Als eentje van die Wild west films. Zo'n oude Puffing Bill met een koevanger. Het lijkt hier anders helemaal niet op het Wilde Westen. Het stikt hier wel van de muggen. Geen wonder met al die nattigheid. Hé, rot niet tegen de microfoons, nou, jongen. En ze zijn de dam aan het ophogen. En daarvoor is een sluis. Waarom laten ze het water daar niet doorheen lopen? Gek is dat. Twee rijen zandzakken hebben ze op elkaar gestapeld. En nu beginnen ze aan de derde. Tony, hoe zien die mensen eruit? Wat voor kleren hebben ze aan? Nou, de voorman, ja, dat moet toch wel de voorman zijn. Nou, die heeft een bolhoed en een rood gestreept overhemd. Met brutels. Ja. En een sigaar in zijn hoofd. <laughs> Het lijkt wel zo'n oude film, zeg. Ziet er net uit als in zo'n film. Eemste legerbericht, bericht, heer. Ik ben met succes dichterbij gesloten en zit nu vlakbij een kampement. Helaas hebben ze geen kalender opgehangen ter eer van mij... Maar ik noteer in elk geval het volgende. Een paard. En daar verder nog een paard. Dat is dus twee paarden. Een vuur. En wat godden die hangen te drogen. Een oude tafel waar kleine pakketjes op liggen. Zeker een boterhammen. En allemaal netjes in krantenpapier gewikkeld. Jongens. In kranten. Town in Pennsylvania. En de datum... Ja... Nu zitten jullie zeker te springen, hè? Nou, die is... Ja, welke datum is het nou? Nou, toen dan, Tony! Niet ongeduldig worden, Sam. Hier staat Johnstown 30 mei 1889. Welke datum, zeg je? Zeg, kunnen jullie de luidspreker dan niet wat harder zetten voor de senator? Ik kan hier tenslotte niet de hele buurt bij elkaar schreeuwen. Ik zei dus 30 mei 1889, senator. En als je dat goed nagaat, dan heb ik dus een krant in handen die gisteren werd gedrukt... en die tegelijkertijd meer dan 100 jaar oud is. Heilige Einstein. Mijn 89? Zei je dat? 30 mij 89? Mm -hmm, dat staat hier tenminste. En omdat ik aanneem dat ze ook hier hun brood in de krant van de vorige dag pakken... daar zit overigens niet wel bijzonders op, hoor. Die uh, worstie zou ik niet moeten. Enfin, dan hebben we vandaag dus... Ja, maar wat is vandaag? Dan hebben we hier dus, tenminste ik neem aan dat het hier dus de 31 ste mei 1889 is. Mensen, kinderen. Toen was ik nog niet eens op stapel gezet. En mijn ouders ook nog niet. Zeg, jongen, weet je dat heus zeker? Absoluut zeker, senator, absoluut. Maar stel je nu eens voor, jongens, hè, dat ik, dat ik hier een andere jaargang in handen had gekregen... ...dan zou je met een beetje geluk een krant kunnen opslaan... ...waarin de geboorteannonce van je eigen vader of moeder staat. Of die van jezelf. Hey, Peggy, stel je dat nou eens voor, hè? Dat, dat, dat je je eigen geboorte ziet aangekondigd, zo vers van de pers. En dan schrijf je een felicitatiekaartje naar de familie. Uw geliefde Peggy wenst u geluk met de geboorte van uw geliefde Peggy. Zo, ik hoop dat je nou voldoende lucht hebt van je te nu. Maar dan weet je, wat er op 31 mei 1988 in Johnstown, Pennsylvania is gebeurd? Nou, weet u, senator, geschiedenis was nooit mijn beste vak op school. Op 31 mei 1988 is bij Johnstown in Pennsylvania de stuurdam bezweken. Nu maak je toch zeker een grapje, senator? Dat is jammer genoeg geen grapje, maar het is een historisch feit. En als je werkelijk die terugtocht naar het verleden hebt gemaakt... is het niet alleen een onbeschaamde grap... dan zou dat u allemaal zeer duur te staan kunnen komen, dame en heren. Zeer duur. Maar als de hele zaak dus klopt, dan sta je nou vlak bij een dam... die binnenkort zal te zwijken. Ja, hoe moet ik daar nu op reageren, senator? Aan de ene kant toont u weer humor, maar aan de andere kant stoort u zulke bedreigingen. Wat ik zeg is waarheid. Op 31 1889 is de stuur naar boven Johnstown en Pennsylvania bezweken. En dat weet ik heel toevallig wegens familieomstandigheden. En die catastrofe heeft er meer dan 500 mensen het leven gekost. Dat kan ik bij mij ook. Het zal nog wel een materialen te komen. Ja, maar als ik daarbij nog iets mag opmerken, senator. Jij houdt maar... je voorlopig gedekt, man. En je gaat niets ondernemen, hoor je wel? Je gaat niets ondernemen voor mijn eigen houtje doen. Tony, het klopt inderdaad, we hebben de gegevens doorgekregen van de bibliotheek van het congres, luister je even? Ja. ja, ja. Johnstown had aan het eind van de 19e eeuw ongeveer 28.000 inwoners, een paar ijzergieterijen, waarvan de cambria Gieterij de grootste en belangrijkste was, maar de stad beroemde zich vooral op een stuwmeer dat door het riviertje Stony Creek van Helderwater werd voorzien. Het meer was 8 kilometer lang en anderhalve kilometer breed. De aardendam was 250 meter lang en 30 meter hoog. Het meer was gepacht door de South Fork Jacht- en Visserijvereniging. Ja, ja, dat staat dan, dan wel keurig opgetekend en ik krijg het hier allemaal wel te horen. Maar moet ik dan rustig in die struiken blijven zitten en toezien hoe dat ding straks in elkaar zakt? Kijk, zo dikhuidig ben ik nog weer niet. Maar is goed dan maar luisteren, jongen. Je kan en je mag er niks aan veranderen. Het is eenmaal een historische gebeurtenis. Dat staat in alle boeken beschreven. Er bestaan nog, nog krantenverslagen van. Die kunnen worden geciteerd. Er kunnen ook van worden gemaakt. Er kan aan die zaak geen jota meer worden veranderd. En dat mag je zeker ook niet proberen. Want dat zou onafzienbare gevolgen kunnen hebben. Is dat nou goed tot je doorgedrongen man? Eh, eh, kijk, senator, als je zo'n goede honderd jaar verder bent. en je hebt de gegevens zo keurig objectief voor je liggen, dan is alles klaar en duidelijk. Maar hier moet die ramp nog gebeuren. En als ik dan zie hoe ze daar zo argeloos bezig zijn. die zandzakken op te stapelen. dan kan ik niet langer in deze verdomde struiken blijven hokken. Eh, bovendien zijn hier muggen. Haal hem terug, ogenblikkelijk. Dat had ik wel verwacht dat het daarvan zou komen. Dus ik heb de verbindingsgordel uitgeschakeld. Over dat punt hoeven we niet eens meer te praten. Maar dat is toch pure waanzin wat je doet? Schakel dat ding weer in. Neemt u me niet kwalijk, senator. Maar nu ben ik toch wel echt een beetje verbaasd. U hebt al door beweerd dat ons experiment min of meer een doorgestoken kaart was. Een, een, een goocheltruc en Humbug. En nu zegt u dat ik terug moet komen. Dan neemt u toch wel degelijk aan dat ik in het verleden ben en niet bijvoorbeeld met een paar geluidsbanden in een kamertje naast u zit. Ik weet niet waar je zit, jongen, maar ik wil in elk geval dat je hier terugkomt. Ik kan me niet schelen hoe. Ik kan niet toelaten dat er met zo'n ernstige zaak wordt gestold. Die toon heb ik nog nooit van u gehoord, senator. Dan kun je als verklaring van mij aannemen dat mijn voorouders in Johnstown wonen toen die ramp is gebeurd. Het spijt me. Maar wellicht zou ik nog van een, kunnen, een van hen kunnen redden? Maar luister nou toch, die ramp is gebeurd nu eenmaal. Die hoort bij de geschiedenis. De geschiedenis van het familie of van het land wat je wilt, maar het is een historisch feit. Begrijp dat dan? Een historisch feit, daar mogen we ons achteraf niet meer in mengen. Waar ze dat er buit draaien? Misschien op het feit dat er een paar mensen minder op de dodenlijst voorkwamen. En dat zou toch van de moeite waard zijn. Maar het aantal slachtoffers niet? van die overstroming is bekend, begrijp dat toch? Hun namen staan genoteerd, daar is meer dan honderd jaar later toch niks meer aan te veranderen? Natuurlijk, senator, natuurlijk. Vanuit uw standpunt hebt u volkomen gelijk. Maar, senator, denkt u zich mijn positie nu eens in? Hè? Ik zie bijvoorbeeld die arbeiders hier. Die praten en roken en werken wel niet al te hard, maar goed, ze leven. En zolang ze leven, kunnen ze gewaarschuwd worden. Maar die mensen leven niet meer, die zijn al lang dood. Het is alleen maar een optisch bedrog. Die liggen al meer dan honderd jaar onder de grond. Maar zolang ze zich nog bewegen. Geloof me toch, die zijn niet meer in leven, dat is een bewezen feit. Uw namen staan genoteerd op dodenlijsten en in kerkboeken met de juiste datum erbij. 31 mei 1889 kun je er niks meer aan veranderen. Dat mag je trouwens ook niet. Heb je dat nou eindelijk door? Je mag dat niet. Ik, ik begrijp niet waarom u daar zo fel op tegen bent. Omdat in de gegeven omstandigheden iedere ingreep nog veel ergere katastrofen kan meebrengen... als je dat nou maar eens eindelijk wilde begrijpen. De overstroming was iets afschuwelijks. Natuurlijk was die afschuwelijk, maar achteraf bezien... en vanuit een historisch perspectief zijn er ook goede dingen uit voortgekomen. Zo, zo, zo, zo. En hoe verklaart u dat dan? Doordat bijvoorbeeld als direct gevolg van de catastrofe. na het onderzoeken dat is direct een partij aan de macht is gekomen, die ook nu nog de gang van zaken bepaalt en wel op zeer positieve wijze. Die partij had toen onder meer doorgezet dat er op het gebied van de gezondheidszorg bepaald revolutionaire veranderingen kwamen. En het is gebleken dat daardoor bij de beruchte tyfusepidemie van 1911, honderden, wat, wat dat zeg ik honderden, dat duizenden mensen, alleen zeggen zou je dat soms willen verijdelen? Uh, hebt u het bij toeval over de partij die uw kandidaat heeft gesteld in dit district? Dat, dat heeft. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat hier om het principe. En volgens dat principe mag er niet worden ingegrepen. Wij moeten de dingen op hun beloop laten. Dat is juist het beste. Wel, als u denkt dat dat het beste is, <laughs> senator. Maar. Um, vertelt u me eens, hoe laat gebeurt het eigenlijk? Ik uh, bedoel. Um, hoe laat is het gebeurd? Ah, ah, nou word je eindelijk verstandig. Die dam is even na drie uur bezweken. Ja, ja en volgens de zonnestand moet het nu een, een uur of twaalf zijn of misschien al later. Nou zie je het, al zou je het willen, dan kun je er toch niks meer aan doen. En wat was eigenlijk de oorzaak van die ramp? Nou, volgens de gegevens die ik hier voor me heb liggen, was ten eerste de afvoerpijp gesloten. Als ze die uh, een paar dagen eerder hadden geopend, was het water niet zo hoog gestegen en was de dam niet zo zwaar belast geweest. En dan een tweede oorzaak was die sluis die je, die je ziet. Dat meer was immers gepakt door die jacht- en visserijverenigingen. Die wilden niet dat de vissen zouden wegzwemmen. Daarom was er een rasterwerk met kleine mazen in de sluis aangebracht. Met het gevolg dat die door bladeren, door drijfhout, modder enzovoort, volkomen was verstopt. Ze hadden het in de tijd nauwelijks meer kunnen verwijderen met gewone werktuigen. Dat moet er worden weggebrand. Maar ja, in die tijd stond er nog geen eh, acetylheembrander, nietwaar? Je ziet hoe alles is onderzocht en opgetekend. Ja, uh, senator, dank u voor de inlichtingen. Hé hey daar! Hallo! Tony, wat is er? Wat doe je nou? Ja, Sam, niet altijd zo nieuwsgierig zijn. De dam zal het hoogstens nog een paar uur houden. Begrijpt u dat dan niet? Natuurlijk begrijp ik dat, dat begrijp ik al lang. Waarom denkt u anders dat we al die zakken hierheen slepen? Maar die zakken kunnen het water toch niet tegenhouden? De afvoerpijp moet geopend worden, anders wordt de druk te sterk. Weten we ook wel, meneer, weten we alles van. Maar dan zou u hier die stomme zandzakken toch niet laten opstapelen? Daar hebt u niets aan, die helpen geen steek. Die worden gewoon weggespoeld en meegesleurd door het water. En dan krijgt u een catastrofe, een catastrofe! Ja, ja, dat woord ken ik wel. Geef het maar weet, op, weet u op, dat er een uur of twee nog gebeurd kan zijn? Laat u die zandzakken liggen en doet u iets aan die afroetbijt. Eigenlijk ben ik niet verplicht om uw opheldering te geven, meneer. Ik weet tenslotte helemaal niet wie u bent. Maar als het u gerust kan stellen, is hier een paard doet er al iets aan. Hij is net een speciaal breekijzer gaan halen. Zo, laten we ons nog verder onze gang gaan, alsjeblieft. Ja, ja, ja, ja, stil nou maar, koest nou maar Ja, ja, straks krijg je een klontje, net zoveel klontjes als je wil Als je nu maar even braaf bent hop! Ben je nog gek, Tony? Jongen, ja, schakel die gordel weer in, ik beveel het je Ja, ja, straks, senator, straks doe ik het zeker Alleen nog even iets afhandelen Ja, vooruit en hop Hop, daar! hop! Ze schieten Ja, denk je dat ik dat geluid niet ken? Vaak genoeg in de bioscoop gehoord. Maar ze schieten je van die knol af. In de vorige eeuw waren ze niet zo handig met schieten. En dat die me niet raakt. Je zult even goed verzuipen straks. Het water is verdomme vlug. Hoe kan ik, hoe kan ik hier nou verzuipen als ik honderd jaar later nog leef? Ja. Bent u niet ingenieur Park? Waar kent u mij van? Nou, daarboven op de heuvel is me gezegd dat u een speciaal breekijzer zou halen. En omdat u daar zo'n reusachtig ding bij u uh, hebt... Komt u van dan... bovenaf? Hoe staan de zaken daar? Uh, mag ik misschien eerst even vragen hoe laat het is? Uh, vijf minuten over twee. Zo laat al? Dan staan de zaken slecht. Dan kan het binnen een uur al gebeurd zijn. Maar ik hoop niet dat u gelijk hebt. Uh, uh. Newman, je, je, je volgt een hersenschimp, Newman. Die catastrofe die is vastgelegd in de documenten. En zelfs de rol die Gujo die, die, die Parks heeft gespeeld staat op genoteerd. Luister nou, vol, volgens het resultaat van het onderzoek wilde hij de afvoerpijp met de rekenhuis opensteken. Maar het, het, het is er niet, het, het niet gelukt. De boer was totaal verroest. En, en, en bij die sluis kon hij helemaal niks beginnen. Ja, en, en toen? toen? Toen is hij het dal ingegaan. ingereden, om, om, om de bewoners te waarschuwen. Maar ook dat is hem maar matig gelukt. Misschien valt daar nog iets aan te verbeteren. En hop! Dan breekt. U moet hier weg naar boven, de helling op. En vlug. Ja, dat ligt in zo'n geval voor de hand, hè. De helling op. Doet u het dan ook, alsjeblieft. Ja, ja, zeker. Het heeft toch helemaal geen zin om die schutting nog te repareren? Met een half uur staat alles hier onder water. U moet hier weg, nu meteen. Ja, en natuurlijk moeten u hier weg. Spreekt immers vanzelf. Zeg, gelooft u me niet of u zit het. Ach, weet u. We hebben dat al zo vaak gehoord dat die dam een keer zal doorbreken. Ja, en nu is het zover. Het water van het meer komt steeds hoger. U weet toch zelf hoe het heeft geregend? Ach oh man, zo'n portie regen zal er huis nog wel bij kunnen hoor. Zo'n type als u zou je ook niet vaak tegenkomen. Wat is dat voor een mal uniform dat u aan hebt? En al die bonden en gespen. Hoeveel bretels heb u wel nodig? Het gaat er niet om hoe ik eruit zie. Het gaat erom dat u moet zien zo gauw mogelijk uit dit dal weg te komen. Ja, en weet u dat ik precies dezelfde raad graag aan u zou willen geven? Wij zijn niet zo gesteld op vreemde snoeshanen die hier zomaar aan komen waaien. Vooruit schiet op, anders haalt papi zijn geweer. De tril op zijn benen. Dat is gewoon een schandaal. Je zal het nog doodrijden op die manier. Ja, maar Dat gebeurt toch alleen om de mensen hier te waarschuwen? Ik doe het niet voor de lol. Tony, geef het toch op? Ik zal u eens wat zeggen. ben een Amerikaanse boer van oude stempel. En ik kan het niet aanzien dat een paard zo kapot wordt gereden. Dat doet mijn haren te bergen reizen. Dat vindt een brok in mijn keel. Dan moet ik geld voor dan gaan mijn handen van je... Ja, jeugd... hier, hop, nog meer van die vergelijkingen. Met een paar minuten staat alles hier onder water. Wat zijn jullie toch een botterik? Wel, Als iemand hier een botterik is, dan bent u dat wel. Zijn paard. Paard, paard, paard Paard, en nog eens paard. Jullie kunt gewoon iemand tot raas en brengen. En hop! De... Ja, sluit het maar los. Paard. Ik sloom een om zwakker te brullen. Ik heb je het ook gezegd dat het geen zin heeft. Die mensen geloven je niet. Ze vinden je verdacht of, of ze denken dat je gek bent. Maar geef het op, man. Je rijdt je alleen maar kapot. Ik vind het soms net zo'n gekke cowboyfilm. Allemaal ronddraven en galopperen. Maar in de stad, daar zijn ze misschien verstandig. Je ja, ja, rijdt niet naar de stad, hoor je goed? Ik verbied je de stad in te rijden. Dat begrijp ik niet. U hebt toch had daar toch familie? Misschien zou ik iets voor ze kunnen doen. Dan blijven er vast nog genoeg doden over... voor die regeringsverschuiving in het district. Maar, maar daar gaat het toch helemaal niet om, human. Hebt u iets tegen u voor, oude senator? Ik heb je al gezegd dat jij alleen maar alles in de war brengt als je wilt ingrijpen. Dat geldt ook hiervoor. Stel dan eens je, dat je een of ander kind waarschuwt, een, een jongen of een meidje. En, en je zegt dat het vlug moet wegrennen, de heuvel op. En in plaats daarvan redt het de stad in om de ouders nog te waarschuwen. Of misschien een, een, een tante. En het wordt ermee gestuurd door de voet en het verdrinkt. Weet jij dan wat je in deze omstandigheden kunt aanrichten bij het nageslacht? Nou goed, dan zeg ik wat tegen die kinderen. Laat je ouders maar verzuipen en denk liever aan je nageslacht. U hebt volkomen gelijk, meneer. Er moeten direct de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Als u meteen maar even mee zou willen gaan, dan breng ik u naar de burgemeester. Vertelt u alles aan hem, dan zorgt hij wel voor de rest. Ja, een eerlijke, verstandig mens. Niet alle politieagenten zijn zo kwaad als men beweert. Zo haal jij meteen de dokter. Deze arme kerel heeft zijn paard zo wat kapot gereden om ons te melden dat we een overstroming krijgen. Hij kan zelf haast niet op zijn benen staan. En zegt de dokter dat we bij de burgemeester zijn. Je weet toch waar het is? Hier rechtuit en dan de eerste zijn staat. Ja, komt u maar mee meneer, ik zal u wel een steuntje geven. U hebt gewoon de vibratie. Nou, ik kan best alleen al. Nee, laat ik u maar liever vasthouden voor u soms lang uit op straat valt. Maar ik kan heus nog best alleen al. Laat maar... u mij nog maar begaan. Ik heb zoiets meer bij de hand gehad. Tony, hoor je me? Eh? Uh, Is dat wel zeker wel waar hij je heen brengt, niet? Geloof je? Wat gelooft u? Oh, ik zei zomaar, wat hij mezelf? Ja, dat komt allemaal best in orde. Schakel de gordel in. Nee, nee, nee. Goed, maar neem dan de benen. Vijf, vier, drie, twee, één... No! And cheese out! Maak dat je weg komt de stad uit! Zucht dan! Loop voor je leven! De dan breekt! Het is al drie uur. Het is heus al drie uur. Zo kunnen jullie niet de megafoon en een glasbier naar me toe zetten? Nog meer soms? Als je konijntje en mij hier kunt krijgen, dan zal ook dat nog wel lukken. Maar voor mijn paard een paar blikje weer zijn als er maar een blik naar bij zit. Je zult direct vocht genoeg in je keel krijgen als je niet gauw maakt dat je... Tony! daar heb je het al! Schakel je gordel in! Vlucht dan! Verstad dan? Schakel nou in! Niet zo zenuwachtig doen. In noodsituaties steeds de uiterste kant te bewaren is een leefregel. Senator, u hebt de gegevens. Welk deel van de stad wordt of werd niet overstroomd? Je komt niet ogenblikkelijk terug, Nilman. Je grijpt niet verder in. Welk stadsdeel heeft niet overstroomd, senator? Mijn vraag is het ultimatum, want als ik hiervoor zou krijgt u ik er last mee. Oh. De, de hoogte bij de Trinity Kerk en dan uh, verder het uh, lage magazijn van Meijer en Blueback. Ja, ja, dus dat wel. Hé hey, mensen, naar de Trinity Kerk! De Meijer en Blueback! Mensen naar de Trinity Kerk! De Meijer en Blueback! Newman, luister de toon! So, Watermassa heb ik nog nooit gezien, zelfs niet in de bios. Tot dan mensen vooruit! Hop! schreeuwen, hè? Ja, Tante Grace, die komt alweer opduiken. Dat gemene water, dat zit ons ook wel na, hè? Maar als de senator gelijk heeft. Mensen, kinderen, wat een drama. Ja, dat met je tante, dat was niet zo erg als het leek. Die tante komt weer tevoorschijn, hoor. Laten wij nog maar met z'n tweeën dan nou maar blij zijn dat we het gelapt hebben, hè? Wat jij. Jongen! Heb je dat kind gelet? Nog net, nog net bij de jurkje kunnen oppakken. Anders was ze onherroepelijk ver... En daarmee is mijn padvindersgeweten weer gerust. Voor vandaag heb ik mijn goede daad al gedaan. Nee! Ja, ja, ja, ja, ja, vind je maar niet op, kindje. Vind je dan maar niet op, zo'n tante komt altijd weer terecht. Zeg, zeg, hé. Hey. Hoe, hoe heet je eigenlijk? Hoe heet je? Aha, Julie. Ah, Julie. En hoe heet je nog meer? Jullie. Je goed luisteren, Julie. Je bent toch een verstand. Jongen, hoe heet dat kind? Wilt u het soms nazien op een of andere lijst? Hoe oh, dat kind heet, vraag ik je. Kan maar, senator. Ze heeft het toch net zelf gezegd? Julie Bowen, hè? He? Zo heet je toch niet waar? Zo heet je toch? Ik, ik heet Julie Bowen. Julie Bowen? Heet ze Julie Bowen? Ja, senator. Julie Bowen. Ze heet Julie Bowen. Staat ze soms in de verkeerde kolom? Hoe, hoe, hoe oud ben jij, Julie? Hoe oud ben jij? Hm? Dat, is toch niet, dat is toch niet waar? Wat is het, zijn Julie Bowen. Wat is het? Dat het Julie Bowen moet zijn. Mijn grootmoeder woonde in Johnstown, was toen acht jaar, heette Julie Bowen en heeft de Rand bij toeval overleefd. Dat is toch echt? Maar, maar ik had er zo'n idee van. Ik had er geen idee van. Het is allemaal te gek om los te lopen. Ja. Oh, oh, oh. jullie zijn de snelgewiekeste kerels. Ja, dat zal het zijn. Dit was Operatie Tic -tac. een hoorspel van Dieter Kuhn... vertaald door Nina Bergsma. Hans Dagelet was Tony. Hans Veerman, Sam en Edda Barend, Peggy. Senator Clark, Jan Borkes, een voerman, Tony Fouletta. York Park, Donat de Markas. Jolie, Lotte Hemelrijk. En verder werkten mee Job van den Donk, Kees van Ooyen, Jan Wechter en Frans Vassen. Technische verzorging: Herman van der Lely, Frette de Beer en Daan Gauerthor. Regie: Johan Wolder.